De Radio 1 Sportzomer. Robert Van Brakel en Jack van Gelder. Goedemiddag, we fietsen vandaag van Tomlijn naar La Planche de Bellevue. Eindelijk de bergen. in. Ja, en we spelen natuurlijk de Nieuws- en Sportquiz. En zoals elk weekend hebben we live muziek. Vandaag met Marieke Jager. Het NMS Nieuws met Lieselot Thomassen. De PVV heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Bij de eerste tien staan alleen bekende namen, geen opvallende nieuwkomers. Achter PVV-leider Wilders staan Fleur Agema op twee en Martin Bosma op drie. Barry Matlener, de laatste tijd Europarlementariër, staat op nummer negen. Ronald Seurensen, vooral bekend van Leefbaar Rotterdam, staat 49ste en sluit daarmee de kandidatenlijst. Het is een opvallende lijst, zegt verslaggever Michiel Breedveld. Ja, je kunt toch zeggen dat uh, als je deze lijst uh, kijkt met uh, toch bekende aansprekende PVV-ers die ook uh, ja, echt uh, bij de, de, de, de inner circle horen van Geert Wilders, zou je kunnen zeggen dat Geert Wilders... Uh, ja, zijn partij aan het klaarstomen is wellicht zelfs uh, om op termijn... en ik heb totaal geen aanwijzingen, maar uh, op termijn ook uh, de weg vrij te maken... dat hij ooit nog eens weg zou kunnen. Gisteravond werd bekend dat de PVV'ers De Mos, Van Bemmel en Lucassen niet op de lijst staan. Van Bemmel liet op Twitter weten per direct uit de fractie te stappen. Eerder deze week deden de Kamerleden Hernandez en Kortenoever hetzelfde.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 In de Volkskrant zegt minister van Defensie Hillen dat de inkrimping achteraf gezien geen verstandig besluit is geweest. Hij klaagt dat hij alleen maar bezig is met uitvoeren en niet meer aan denken toekomt. Hillen zegt dat het tekort aan mankracht in de politieke top ten koste gaat van de kwaliteit en de creativiteit. Hillen is bezig met een grote reorganisatie en hij moet dat doen zonder staatssecretaris. Prins Frizo ligt nog steeds in coma, zijn situatie is onveranderd... heeft prins Willem-Alexander gezegd... tijdens een fotomoment met zijn gezin op de Horsten in Wassenaar. De prins bedankte iedereen voor de steun... die de koninklijke familie uit het land heeft gekregen. Zodra er een uh, significante uh, wijziging is in zijn toestand... zullen we daar via de RwD uh, u ook in geval in kennis stellen. Dus uh, tot die tijd uh, is er gewoon geen verandering en is de situatie hetzelfde. De steun doet ons als familie heel veel goed en met name uh, voor mijn schoonzusje en mijn moeder is het heel belangrijk dat die steun er is. Heel veel dank daarvoor en ik hoop dat we in de toekomst met een positief bericht kunnen komen. Prins Friso werd op 17 februari bedolven onder een lawine tijdens de wintersport in Oostenrijk. Begin maart is hij overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen waar hij nu wordt verpleegd. Het gezin van prins Friso woont ook in Londen. Koningin Beatrix gaat bijna elk weekend bij haar zoon op bezoek.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 Het weer vanmiddag buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden op de wallen tot 23 plaatselijk in het binnenland. Morgen opnieuw buien, in de middag misschien wat zon. Het wordt dan een graad of 21. Na het weekend komt de temperatuur nog wat lager uit en blijft het behoorlijk wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam-Amersfoort... in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. Richting Amersfoort verderop bij 1brugge 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht-Arnhem bij Veenendal 2 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Knopend Eemnes 6 kilometer. Zijn voor een deel omrijders vanwege de aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Knoopend Rijnsweert en Alfred 5 kilometer. Is er maar één rijstrook open.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 Dit is de Radio 1 Sportshow met Jack van Gelder en Robert van Brakel. Radio 1. Het is een slagveld. Ja, ze lagen gewoon vol en ik ging er echt overheen. Zeker in bal natuurlijk. Het is natuurlijk onze kopman. En... Ja, zeker een klap, ja. Dus. Een hele grote gevolg. Ik had ja. veel tijd verloren en door mijn kloten. Ja. Ja, de deuren waren al dicht, de dokter wou niet meer dat hij eruit ging, maar hij wou er toch uit. En alles lag op de grond. Ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt en dat is wel moeilijk. Het is wel echt een hele slechte dag. De het was een bewogen week, maar vandaag begint volgens velen de toer pas echt. En uh, Geo, Geo Lippens, met hoeveel renners zijn we vandaag van start gegaan? We zijn met 182 coureurs vertrokken, dus weer een flink pak minder coureurs. Straks nemen we even de schade op, maar voorlopig melden we dat zeven man aan de leiding rijden in deze etappe. Een serieuze kopgepoor met Luis leon Sanchez van Rabobank, maar ook met Albassini, Riblanc, Gauthier, Seurissen, Fofanov en Velitz. Ze hebben 5 minuten en 55 seconden voorsprong. Op weg met Sportzomer Tour de France. Samedi 7 juillet. Zetiam etap tom Blen la planche des filles. heel veel renners aan de stad nog niet kerners langs de kaar, en ineens lag je het dag trekt het circus door het laar. De lonen vol met frisse lucht en de oer gezien vol vuur elke boom. Het mooiste doet zich dat bestieren. De vriend vaast op het pedaal. En de spieren die stonden strak. Elke berg heeft zijn verhaal. Geen meter, is vlak. Boven Van Rowan Hees, een speciaal geschreven voor Radio Tour de France 2008, ligt alweer vier jaar achter ons. Gaat hard over. Zo is dat. Uh, de gezondheid van Prins Willem Fries ook kwam van vandaag ter sprake. Uh, uit de mond van zijn broer, Prins Willem-Alexander. Het gebeurde op landgoed De Horsten in Wassenaar, waar de kroonprins met vrouw en kinderen woont. Het was een uh, fotomomentje, jaarlijkse fotosessie. Voor het eerst uh, uit de prinselijke mond mededelingen over hoe het met. Uh, zijn broer Friso gaat, bij het ongeluk in leg, weet het, februari de 17e was het. Verslaggever Menno Rema, ja. De laatste mededeling was die persconferentie in het ziekenhuis in Innsbruck, waar een week na het ongeluk de arts vertelde dat de prins een ernstige hersenbeschadiging heeft en in coma ligt. Sinds die tijd wordt de prins behandeld in een ziekenhuis in Londen. En vandaag bleek dat aan die situatie niets is veranderd. Tot op deden is er geen verandering in zijn toestand.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 Een positief bericht kunnen komen. Geen verandering in de gezondheidssituatie van de prins, en daarmee was alles daarover gezegd. En dus ging het over iets anders, wat het afgelopen jaar de aandacht trok: de vakantievilla in Griekenland. Die is aangeschaft. We hebben een huis gekocht in Griekenland, omdat wij graag een plek wilden hebben waar wij als gezin echt een thuisbasis, een vakantiebasis konden hebben. En we hebben dat, dat hebben we gevonden. En dus de verbouwing gaat na de zomer beginnen. Dus dan, dan gaan we echt verbouwen. En, uh, en hopelijk is het dan volgend jaar echt ons droomhuis aan zee. Volgend jaar dus op vakantie naar Griekenland. Nog even terugkijkend op het politieke jaar. De Kamer wil niet dat de koningin zich nog langer bemoeit met het formatieproces. De vraag is dus, hoe denkt de toekomstige koning daarover? Uiteraard heb ik daar een mening over. Maar je hoeft niet altijd je mening meteen in de microfoon te roepen. Als <laughs> ja, dat zo heel goed zijn... We hebben... Spreken is zilver, zwijgen is goud. Fantastisch mooi gezegd. Tja, wat moet je daar nou voor maken? De kinderen dan maar die vandaag weer voor de vele camera's en fotografen moesten optreden. En hey, we Hoe is hun jaar geweest? Nou, ze hebben heel goed gedaan. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik denk dat uh, ze echt aan vakantie toe zijn... Uh, maar de rapporten zijn echt deze week uh, gekomen. En uh, we kunnen wel echt uh, volmondig zeggen dat we heel trots op ze zijn. Twee hele trotse ouders staan. Ja, uithen, en uh, de drie rapporten zijn heel goed. Ze gaan door en uh, ze doen het allemaal ja, goed, maar ook met vriendinnen goed. En, en, en uh, nieuwsgierig en uh, leergierig. Ja, en het uh, well, is wel ontzettend leuk om te doen. Het ging er dus ja, redelijk we ontspannen we aan toe. Ja, we gaan ook nog wel samen daar staan hoor. Als het, uh... Maar waar gaat de vakantie naartoe? Daar doet het paar nooit uitspraken over. Maar aan de inhoud van de koffers is dat wel te raden. Ja, ik pak de koffers meestal in. En uh, wat gaat voor de kinderen? Nou ja, wat pakken? En En alles wat ertussenin zit. Nou, <laughs> de moonboots en de slippers. Een gokje? In ieder geval een weekje Tavenel, het vakantiehuis in Italië. Een bezoekje aan de Olympische Spelen. En ook nog skiën bij opa en oma in Argentinië. Even pauzeren met de fietsen. Ja, Prima, Waar u staan. We komen er wel aan. Ja, dus deze afschuwelijke verder in het koninkgezin. gezin. Uh, dan even voetbalnieuws. Zojuist bekend geworden dat uh, Ajax en de Spurs er definitief uit zijn... ten aanzien van de transfer van Jan Vertongen... die dus eindelijk naar Londen zal vertrekken. En men heeft dus een regeling gevonden voor het percentage... dat Vertongen zou krijgen bij vertrek richting een buitenlandse club. Maar daar was nog een transfer van 20 miljoen aan verbonden. En inmiddels is het een stuk lager. Ajax zal naar verluid ongeveer 8 miljoen nu binnenkrijgen. En met premies kan het uiteindelijk oplopen tot 12 miljoen. En ook is men verlost van tussen aanhalingstekens lastpak El Handoui... die voor veel geld op de loonlijst stond. Die gaat dus definitief naar Fiorentina. Zodra El Hamdoui zijn ontbindingsclausule heeft getekend bij de Amsterdammers, zal ook hij verkassen. Betekent uh, groot verlies en een opluchting in die volgorde. Vertongen en El Hamdoui. Ja, we zitten op de fiets en we rijden. We rijden nog rustig aan, neem ik aan Gio Lippens. Ja, dat valt wel mee hoor Jack. Ze rijden toch een behoorlijk tempo. Inmiddels alweer 43,5 kilometer afgelegd. betekent dat ze nog 155 kilometer moeten fietsen. En dan zijn ze hier bovenop die verschrikkelijk steile aankomst. Want de verhalen gingen rond. Het was gemiddeld 8% deze aankomst op La Planche de Belleville. Er zaten wel wat steile stukken tussen. Van 14 en tegen de 20% af en toe. Maar 350 meter voor de aankomst ligt een splinternieuw stukje asfalt. Vorige maand pas aangelegd. En daar is het gewoon 28% klimmen, 28% de stijlste aankomst ooit in de geschiedenis van de Tour de France. Daar komen ze pas later vanmiddag, maar dat zal ongetwijfeld voor de bergheid te zijn. En de, de meeste renners, de meeste klimmers hebben zelfs speciale verzetjes gestoken... die ze normaal niet eens hebben in bergetappes, om maar goed boven te komen op deze klim. Er is wel een kopgroep weg, een sterke kopgroep. Gauthier, Riblon, Sanchez, Seurensen, Vovanov, Veliz en Albacini. Dat zijn echt wel mannen die je in zo'n etappe kunt verwachten. En ze hebben een aardig... Voorsprong gekregen. Vijf minuten en veertig seconden op het peloton. We hebben dus nog maar 182 coureurs. Gisteren uh, dus zwaar gevallen allemaal met die massale valpartij. Wout Poels, het voornaamste slachtoffer aan de Nederlandse kant. Maarten Wijnands, voornaamste slachtoffer bij de Belgen. Zij doen allebei niet meer mee. Wijnands rijdt voor Rabobank. Verder Rijder Hesjedaal uit de Tour, de winnaar van de Giro. Erviti Gutierrez, Oscar Freire, Dupont, Astraloza, Churuka, Danielsen... ...Robbie Hunter en Vigano. Volgens velen de aanstichter van de valpartij. Want hij wisselde eventjes een overschoentje in een afdaling. Moest met één hand remmen, dat ging niet goed. En toen ging het hele zootje onderuit. Veel schade dus bij de renners gisteren. Nu zijn er ze dus op weg, die 182 man. En Steven Dalebout, die was vanmorgen bij de start om de balans op te maken naar die valpartij van gisteren. Ja, Iedereen komt uh, voorbij ge, gestiefeld hier. De een loopt mank, de ander ziet eruit als een mummy uh, ruig. Uh, ja, dat klopt. Ik zie eruit als een mummie, maar ik denk veel van mijn collega's. Het was een hele grote valpartij. Ik denk ongeveer 70 renners als die onderuit zijn gegaan. En ik was er één van. Ja, ja En op het oog ook wel één van de, de grotere slachtoffers. Hè? Wat, is er allemaal, uh, ja, wat is er allemaal met je lijf gebeurd? Uh, nou ja, kijk. Positief is dat ik vandaag weer de etappe kan beginnen en hopelijk Parijs kan halen. en uh, Het is alleen jammer met het oog op het klassement dat ik... Uh, ja, de nodige tijdverlies. En ik denk dat we vooral nu voor de dag succes moeten gaan. Uh, ja, al bij al heb ik schaaf vonden, maar valt het gelukkig mee in. Zoals ik net zeg, kan ik vandaag rijden. Uh, en als je het vergelijkt met natuurlijk hoe het Pols aan toe is... hoe is dat aangekomen bij, de, bij jou en bij de groep? Uh, ja, nou ja, ik ben... Uh, ja, als je zelf begraven ligt onder een stapel fietsen... en uh, ja, collega-renners pakken dan de fietsen van je af. Je staat op, je kijkt naar je eigen fiets... die uh, ja, eigenlijk als een wrak daar ligt... Je kijkt een eindje verderom, en je ziet Wouter in het veld liggen. Dan, uh, terwijl je ondertussen wacht op een nieuwe fiets, dan, uh, ja, dan loop je meteen automatisch naar Wouter toe. En, uh, ja, dan werkt er wel zorgen als je hem zo ziet liggen. Dus, uh, ik denk dat dat een normale menselijke reactie is. En vooral als, je, als het dan ook nog een ploegmaat van je is. Uh, ik heb Wouter zo goed mogelijk proberen bij te staan. En, ja, het is jammer voor hem dat het op deze manier moet aflopen. Want Ik denk dat hij in topconditie was tijdens deze Tour de France. En, Helaas kon hij niet, uh, ja, geen mooie dingen laten zien uiteindelijk. Heb je ooit zo'n bizarre val meegemaakt? Uh, zelf, ja op tv wel, maar betrokken zijn bij zo'n valpartij niet. Nee. Hoe, hoe kan het nou um, voorkomen worden in de, in de toekomst? Het lijkt wel steeds erger te worden, hè? vooral in de Tour de France. Uh, ja, het lijkt steeds erger te worden, maar ik denk dat het een onderdeel van de wielren is. De wielren is... Uh... Ja, Probeer de beste te zijn. En valpartijen horen er ook bij. Valpartijen die worden wel steeds meer. Alleen uh, ja, af en toe denk ik wel eens, nam. Nou, ja, ik ben begonnen bij, bij de jeugdcategorie. En dan krijg je eigenlijk de stuurvaardigheden met, uh, met de paplepel ingegoten. En misschien, ja, wat, wat nu ook een beetje de trend is, is dat de renners op latere leeftijd beginnen. Maar misschien kan dat mede de oorzaak zijn. Als ik kijk dan natuurlijk naar de, naar de stuurvaardigheden. Alleen uh, als je ziet dat iedereen veel meer risico's neemt, dan, uh, dan zijn de belangen gewoon heel groot en uh, ja, kan dat het mede tot een van de hoofdzaken zijn, ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. Ja, en de Nationale Nieuws- en Sportquiz van deze sportzomer gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. Op de zondag spelen we de finale... omdat we zeven dagen per week de quiz spelen. We spelen de Nationale Nieuws- en Sportquiz vandaag... met Mark van Hal uit Apeldoorn. Dag Mark. Hallo. Goedemiddag. Mark, uh, ben, je, ben jij een man van het nieuws? H uh, hou je het veel bij? Ben je erin geïnteresseerd? Ik hou het wel bij, ja. ja wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij een waterschap in Apeldoorn. Ja, en heb je enige uh, affiniteit met sport, politiek... al die vragen die straks op je afkomen? Ja, sport wel, hoor. Wat doe je? Uh, ik hockey. Oké. Okay. En uh, over een maandje naar de Olympische Spelen. Pardon? Ja. Wat gaan we zien? Uh, vrouwenfinale hockey. Dan hoop ik toch de Nederlandse dames daar te zien. Op, tegen... tegen augustus, hè? Tegen wie, denk je? Argentinië. Ah. Dan ze, ja, dan moeten ze elkaar wel ontlopen in de halffinale. Dat hoor. is het, ja. Laat ze allebei maar poolwinnaar worden... Hmm. Ik heb geen kaarten voor de finale namelijk. Hey, hier zit een kenner, uh, Mark. We gaan, uh, we gaan beginnen. Ja, als het je lukt nieuwskenner van de week te worden, dan win je 300 euro. Hoogste score tot nu toe was die van dinsdag met 140 punten, zo'n hoop. In de eerste ronde stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat je verdient bepaalt de nieuwsfactor... en die heb je nodig voor de tweede ronde. We gaan beginnen met de quiz. Veel succes. De VVD is de partij die de problemen waar Nederland voor staat nu wil aanpakken. De VVD wil 3 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Iedereen moet meer zelf betalen voor zorg, uitkeringen gaan omlaag en onder ambtenaren vallen ontslagen. En alleen zo kunnen wij sterk naar de crisis komen. Met alle bezuinigingen wil de VVD dat de begroting in 2017 weer in evenwicht is. Mark, Mark Verhaal. De VVD presenteerde dus gisteren haar verkiezingsprogramma. Hoeveel miljard wil de VVD volgens dat programma bezuinigen? 24. Dat is goed, 24 miljard. Studiefinanciering onder andere gaat er aan, wordt een lening. Vraag 2, wat is de titel van het verkiezingsprogramma van de VVD? Niet doorschuiven, maar doorpakken. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Nee, uh, dat kunnen, kunnen we niet goed. Ik nee? zie de jury al nee. knikken. Oh, uh, verschrikkelijk. Ja, de partij wil in de komende kabinetsperiode... het overheidstekort volledig wegwerken. Niet doorschuiven. Op termijn wil de partij zelfs 29 miljard bezuinigen om na 2017 een begrotingsoverschot te bereiken. Mark, de sportvraag. Louis van Gaal is de nieuwe bondscoach. Hij bereikt een akkoord met de KNVB voor een contract... tot en met het WK van 2014 in Brazilië. De vraag. Luidt een van zijn assistenten is ook al bekend. Wie wordt dat? Danny Blind. Dat is goed. Ja. ja. Ja, absoluut. Het is de tweede keer. Dat is vraag 4. Dat Van Gaal Bonscoach van Oranje is. In de eerste periode was niet succesvol. Het Nederlands elftal plaatste zich niet voor het WK van 2002. In de beslissende kwalificatiewedstrijd verloren we. Tegen wie was dat? De Ieren. Ja, Ierland is uitstekend. 2001, september 2001. Ik herinner me nog het weggeschopte flesje door uh, Van der Sar. Naar het doelpunt van Jason McAteer gingen we eruit. Als ik uh, goed geteld heb, heb je er in ieder geval drie uh, inmiddels uh, uh, naar behoren beantwoord. Dus uh, dat uh, ligt redelijk op schema. We laten je een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Ja, het was een, uh, een spectaculaire dag met, uh, met voor ons uh, ontzettend veel pech. Echt onvoorstelbaar. En de naam is? Bouke Bollema. Helaas, Robert Geesink. Robert oh, wat... Zit je zo te Had jij het gehoord? Lastig. Prima. Lastig. Vraag 6. Niet alleen de Nederlanders van de ploeg zijn gedupeerd. Een andere landgenoot raakte tijdens een van de vele valpartijen gisteren zelfs zo zwaar geblesseerd dat hij de strijd moest staken. Wat is zijn naam? Wouter Pols? Ja, Wouter Pols. In het ziekenhuis bleek overigens dat hij uh, een behoorlijke blessure heeft. Hij ligt op intensive care met drie geboken ribben, een scheurende nier, een scheurende milt en gekneusde longen. Goed. Bij de volgende vraag krijg je de kans om de score flink op te vijzelen. Is er zijn maximaal vier punten te verdienen. Hints komen er over een onderwerp uit het nieuws. Vraag is wat bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg vooral stop. Denk goed na voordat je uh, dat gaat roepen, want de herkansing zit er niet in. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, ja logisch, des te minder punten je verdient. Vier. Gisteren zakte ik van drie naar vier. Drie. Ik ben allergisch voor blauw met sterren. 2. Volgens de weglopers besta ik vooral uit stemvee. 1. Vandaag wordt mijn kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. Uh, PVV? Ja, dat is inderdaad goed, ja. Je hebt dus uh, uh, vijf uh, punten. De lijst is bekend geworden. Daar staan niet op Richard de Mos en Jim van Bemmel. Uh, en ook Erik Lucassen komt niet terug. Nou, Dat leidt tot opnieuw afsplitsing in de partij. Hè. Je hebt de uh, uh, factor vijf. Dus daar gaan we zometeen het uh, nieuwskanon op uh, loslaten. Op volle kracht gaat het op tijd. Hè? 90 seconden, Mark. Dus uh, bereid je voor. Wie had kunnen denken dat ik uit een quiz zou presenteren... met Govert van Brakel samen. En... Dream comes true. Uh, we hebben nu een uh, muzikale onderbreking en uh, dat doen we hier uh, in de studio heerlijk. Uh, in ieder geval om naar te kijken en ik ben benieuwd of het ook mooi is om naar te luisteren. Ik ben ervan overtuigd. Marieke Jager zit hier uh, keurig in een klein hoekje opgesteld. Ze heeft een eigen theater toen uh, Ze speelt uh, heel mooi gitaar. Ik heb er in ieder geval al uh, wat horen stemmen en ook Govert uh, was zeer in de stemming, uh, zag ik aan jou. Ja, handen. je hebt ook op de akkoorden gelet en of de G goed zat? Ja, nee, alles zat goed. Het zat ja, ja... was een beetje gokken, maar ik geloof dat het helemaal ik ben goed gaat. Van, van haar laatste album.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 No one wants to see you heartbroken.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 Uh, op 1 na het meest gedijde nummer op Radio 1. Uh, Marike, wat ik zo leuk aan je vind... is dat je zo'n mooi heesje in je stem hebt. Uh, ja, weet je van hoe dat komt? Nee, uh, Is dat van feest de beest of is dat een normale? Uh, ik, ik rook al heel lang niet meer, maar ik heb gisteravond gerookt. Maar ik vind het heel mooi. Ik dacht, uh, ik ga bij Radio 1 op bezoek. <laughs> nee, maar merk je dat echt heel erg aan je nee, stem? Nee, het, het is ook een beetje ochtend. En uh, ja, af en toe zit het erin. Ik heb het niet onder controle, maar af en toe dan is je er ineens. En ben je er blij mee of juist niet? Ik vind het wel leuk. Ja, het is ik mooi. Ik vind het ook mooi. Wie is je inspiratiebronnen? Wat zijn je inspiratiebronnen op muziekgebied? Nou, het cliché antwoord zijn de Beatles. Daar heb ik gewoon het meeste naar geluisterd. De ja, meeste uren meegemaakt. Here Comes the Night uh, verwijst een beetje naar Here Comes the Sun. Uh, ja, het? bijvoorbeeld. Ja. En, uh, maar Fiona Apple vind ik fantastisch. Uh, Jack White, uh, Patrick Watson, dat soort namen. En goed, je gaat straks nog terugkomen. Mm -hmm, graag. Leuk. Heel goed. Ik verheug me erop. We gaan verder met de quiz, want Mark zit werkelijk met zweet in zijn handen... en met dollartekens in zijn oh, ogen. 300 euro, Mark. <laughs> ja, pas morgen uitreiken als je de eindhovenwinnaar van deze week bent. Tweede ronde, nationale nieuwsquiz. Uh, we hebben de Nieuwsfactor net vastgesteld op vijf. En dan gaan we zo meteen uh, vermenigvuldigen... met een aantal vragen dat je in deze ronde goed weet te beantwoorden. Dan krijg je 90 seconden de tijd voor, dat weet je. Dus uh, als de antwoord op een vraag niet weet, roep snel pas. Dan kunnen wij uh, ook weer door. Ben je er klaar voor? Gaan we. Onder welk? Nieuws en Onder welk? Amsterdams museum mag toch worden gefietst? Rijksmuseum. Goed. Wat is de naam van de minister die tegen haar zin toch stopt met de vrije tandartstarieven? Schippers. Nee, dit Schippers, ja. Aan welke provincie heeft Koningin Beatrix gisteren een streekbezoek gebracht? Friesland, is yes, heel goed. In welke Amerikaanse stad wordt een referendum over condoomgebruik in pornofilms gehouden? Californië. Uh, stad. Uh, Los Angeles. Ja, goed. Wat is de naam van het energiebedrijf waar ex topmannen tot hoge boetes zijn veroordeeld? Ascent. Green Choice. Helaas. Welk bedrijf heeft dankzij de Galaxy telefoon een recordwinst behaald? Samsung. Wat ja. gaat ProRail inzetten om de veiligheid te verbeteren? Beveiligers? Meer precies. De, pas. Oké. Okay, particuliere beveiligers moesten echt bij van de jury. In Bijen zijn tien Nederlandse militairen gewond geraakt, waardoor? Luxem. Blik is goed. Welke psychiatrische kliniek verhuist eind volgend jaar uit Utrecht? Pieterbaan, Dat is goed. De Telstra uit Zomeren die welke groente verbouwt... heeft een celstraf van drie jaar gekregen voor uitbuiting? Welke groente, daar gaat Asperge. Het om. Ja, is goed. Marianne Vos boekte gisteren... hoeveelste etappe overwinning in de Giro? Girodande? vijfde. Ja, is goed. Welk Scandinavisch land sluit niet uit om uit de euro te stappen? Noorwegen. Finland. 23 Polen zijn aangeklaagd omdat ze wat online probeerden te verkopen? Pas. Hun eigen organen. Een Duitse vrouw is tot 45 jaar zelf veroordeeld. omdat ze lid was van welke terreurorganisatie? Rota Mee Ja, is goed. In Tilburg hebben vier kinderen waterpistolen gevecht gehouden. met wat voor vloeistof? Iets met zuur, maar. Lekker zuur en die duur, zeiden ze vroeger op Scheveningen. als het zomer was en augurken verkochten. zoutzuur is het antwoord. Dus dat kunnen wij denk ik niet goed rekenen. Dus we komen op tien met de factor vijf? Vijftig. Mark, is, ik, ik, vond, niet. ik vond dat hij zo goed deed. Ja, ging hartstikke goed. is het dan veel, 140. Ja, van hij heeft, had het had de te, te lage nieuwsfactor. Te hè? lage nieuwsfactor. Ja, dat zeiden we toen hier in de dokter. De dokter? Ja, ja, ja. dokter, ik heb verlost van mijn nieuwsfactor. Ja. Ja. Ja. Gaat u daar nou maar liggen. Ja. Fijn dat je er was, Mark. Graag gedaan. Het is uh, half twee. We gaan het nieuws uh, beluisteren. Het NOS Nieuws met Lieselot Thomas. Het dodental door de overstromingen en aardverschuivingen in het zuiden van Rusland is gestegen tot zeker 78. Aan de Zwarte Zee is vooral de stad Krasnodar zwaar getroffen. Politie is massaal uitgerukt om te voorkomen dat er woningen worden geplunderd. Op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen staan bij de eerste tien alleen bekende namen. Achter Geert Wilders staan Fleur Agema op twee en Martin Bosma op drie. Barry Matlener, laatste tijd Europarlementariër, staat op acht. En Ronald Seurissen, vooral bekend van Leefbaar Rotterdam, staat 49ste en sluit daarmee de kandidatenlijst. Bij artilleriebeschietingen vanuit Syrië zijn in het noorden van Libanon zeker twee mensen om het leven gekomen. Zeker tien mensen raakten gewond. Syrische artillerie probeerde vluchtende opstandelingen te raken. De granaten kwamen zo'n 20 kilometer ver, verderop in Libanon op een aantal huizen terecht. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie, files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer, verderop bij de Alfred Bunschoten nog eens 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem, bij Maarsbergen 2 kilometer en bij Veenendaal ook 2. Op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum langzaam rijden over 6 kilometer... heeft te maken met omrijders vanwege de aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort... Daar staat tussen knopen Rijns en Alfred den Dolder 5 kilometer. Tussen de Uithof en Alfred den Dolder is maar één rijstrook open. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks Mark-Robin Visser. Hij parkeert zijn Sportzomerbus in Maastricht, de stad waar de meeste inwoners trouwens uit vertrekken. Ze gaan op vakantie. Ja, maar nu eerst naar Gio Lippens. Gio, hoe staat het ervoor in deze etappe? We hebben nog steeds een kopgroep. 5 minuten en 35 seconden is het verschil. Het peloton maakt zich nog niet erg druk in de achtervolging. Maar als je kijkt naar de samenstelling van die kopgroep met Chris anker seurensen Toch een goede man van de Saxobank in Deen. Hij kan goed berg op rijden. Luis Leon Sanchez. We weten dat hij vorig jaar nog voor Rabobank een etappe heeft gewonnen in de Tour. En zo zitten er wel meer goede renners bij die goed tempo kunnen rijden. Albassini, winnaar van de Ronde van Catalonië. Dit voorjaar. Het zijn allemaal renners van naam. En zij krijgen toch wel enigszins de ruimte. Maar het echte werk moet nog beginnen. Want over een kilometer of vijftig dan gaat de eerste klim beginnen. Een coachje van de derde categorie. De Col de Grosse Pierre. Dan krijgen we de Col du Mont de Fours. En dan uiteindelijk de slotklim naar La Planche de Bellevue. En het zou wel eens een keer zo kunnen gaan worden. Zoals we dat in de afgelopen dagen hebben gezien. Dat het voor die Planche de Bellevue. Dat het nerveuze rijden wordt. Dat in het peloton die klasse mensrenners allemaal naar voren gebracht. Moet worden Dat het eigenlijk een beetje lijkt als de aanloop naar een massa-sprint. Hoewel, we zullen andere renners voorop zien dan de andere dagen. Maar toch dringen, wringen. En die weggetjes die zijn hier smal hoor, hier in de Vorgezen, in de Elzas. Het zal lastig worden voor het peloton om daar goed overeind te blijven. Hopen maar dat er niks geks gaat gebeuren. Maar voorlopig is het nog rust. Zowel bij die kopgroep als bij het peloton. Vijf minuten, 35 seconden. Tot elf uur. Radio 1. We C'est bien.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 Als perdu si als je vergeten je je me suis demandé s'il fallait rester Manon Rudit, anti-hero. die we kennen wel van het album Metafixed. Dit jaar uitgekomen uit, uit Frankrijk komt ze. Gezellige tourmuziek, vind je niet? Ja, gezellig. Ja, zeker. Ernstige zaken. Bij beschietingen vanuit Syrië er zijn in het noorden van Libanon... zeker drie mensen om het leven gekomen. En tien mensen raakten gewond. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, en waar waren die beschietingen dan opgericht? Uh. Ja, die waren gericht. Zo lijkt het op uh, rebellen die uh, aan de Libanese kant van de grens zitten. Het is een belangrijk uh, toevluchtsoord voor mensen uit de regio Homs. En daar zitten dus burgervluchtelingen bij, maar ook heel veel mannen die in het gewapend uh, verzet zitten. En het komt dus helaas, moet je zeggen, uh, wel vaker voor dat er beschietingen zijn over en weer. Maar nu zijn er uh, raketten en mortieren bij gebruikt. En dat is toch wel nieuw. En daardoor zie je dus dat er vandaag ook drie doden zijn gevallen. En dat is nog nooit eerder op een dag zo dus veel geweest. Beschietingen vanuit Syrië op mensen in Libanon en voor zover we nu kunnen inschatten zijn de slachtoffers die daarbij gevallen zijn, zijn voornamelijk burgers. Ja. En bestaat de angst dat die onrust uh, als gevolg van beschietingen uh, de onrust van Syrië overslaat naar Libanon? Nou, die angst die is heel erg groot, maar niet door beschietingen. Um, de angst dat het overslaat, die, die leeft eigenlijk al een hele tijd. En je ziet ook dat af en toe de bevolkingsgroepen die elkaar in Syrië naar het leven staan, dat die ook hier in Libanon elkaar uh, bestrijden. En dat gebeurt dan met name in Tripoli, een stad in het noorden van, uh, van Libanon. Uh, dit daarentegen, uh, het zal niet het effect hebben zoals het bijvoorbeeld heeft uh, als het gebeurt op de grens met Turkije. Want Libanon is een hopeloos verdeeld land als het gaat over Syrië. De regeringscoalitie, met daarin bijvoorbeeld Hezbollah, die steunt de regering af. Zat. Zij zullen dus uh, misschien wat zeggen over deze beschietingen, maar daar vooral niet al te boos om worden. De oppositie hier, dat is ongeveer gelijk aan de oppositie in Syrië. Zij zullen krachtige taal spreken, maar van een officiële militaire of diplomatieke reactie zal het niet komen. Dus dit zal verder niet zoveel gevolgen hebben. De spanning onder de bevolkingsgroepen in Libanon daarentegen is iets om doorlopend in de gaten te houden. Correspondent Sander van Oeren. De Nederlandse topclubs uit het betaalde voetbal hangt een financiële strop boven het hoofd door het lenteakkoord... dat de politiek eerder dit jaar heeft afgesloten. Uit een doorberekening van de plannen blijkt dat de clubs volgend jaar 45 miljoen euro extra kwijt zijn... vooral door de crisisheffing op de topsalarissen en het doorberekenen van de politiekosten. We praten daar nu over met Jeroen Slob, financieel directeur van Ajax. Goedemiddag Jeroen. Dag Dirk, goedemiddag. Hoe hard worden jullie door deze maatregel getroffen als bedrijfstak? Ja, heel erg hard. Dat is ook de teneur van het bericht. Een bedrijfstak die zichzelf aardig aan het saneren was de afgelopen tijd. Als we naar clubs als Feyenoord en AZ kijken, dan heeft dat mooie resultaten opgeleverd. Maar we zijn er nog niet. En voordat het zover is, krijgen we deze extra kosten nu te verstouwen. En die, uh, die zijn onontkoombaar? Dat gaat gebeuren? Nou ja, een deel is afhankelijk van de uitvoering van het lenteakkoord. Wat natuurlijk met de verkiezingen samenhangt, ja. Maar een onderdeeltje... ...is bijvoorbeeld uh, de heffing op uh, topsalarissen die bij een werkgever geheven wordt. En dat is al volgende week in de Kamer. In de Eerste Kamer zelfs. En wat betekent het uh, bijvoorbeeld uh, puur voor Ajax? Nou, puur voor Ajax is dat je met ja, je hebt vier elementen die uh, op ons afkomen. Dat is die doorbelasting van die politiekosten. Nou, dat is 30 miljoen voor alle clubs samen. En uh, we kunnen natuurlijk uh, ervan uitgaan dat straks de sterkste schaders de zwaarste last moeten gaan dragen. Dus daar zal een groot deel van uh, naar ons toe gaan omdat er ook ja, hier natuurlijk relatief gezien veel politieinzet is. Dus als dat uh, doorgang gaat vinden, dan krijgen we daar een enorm uh, stuk uh, kosten extra van. Die we overigens niet hebben uh, kunnen... ...begroten of uh, volgend jaar rekening mee hebben kunnen houden, hè? want dat overkomt je gewoon. En zijn er nog ergens mogelijkheden om, uh, laat ik zeggen, dwars te gaan liggen als bedrijfstak? Of uh, hoop je nog op uh, een, een veranderende mening in Den Haag? Nou, dat laatste, dat is natuurlijk het eerste wat je hoopt. Dat als de uitwerking van bijvoorbeeld maatregelen over, over topsalarissen... ...en die uh, ja, in het kader van anti-graai-maatregelen voor topbestuurders uh, bedoeld zijn... ...en die in het voetbal een heel ander karakter krijgen als een heffing is voor een club omdat je een dure speler in dienst hebt en over dat salaris die heffing komt. Ja, dat kan die club gewoon niet dragen. Dus jullie zitten uh, te kijken naar datgene wat er in september gebeurt. En hopen op een andere samenstelling van degene die nu het lenteakkoord ondertekend hebben. Nou ja, of dat uh, mensen uh, zeggen die uitwerking op de sport is niet wat de bedoeling van een aantal maatregelen geweest. Ja, bij politieinzet uh, is dat onomkomen als dat ja. 30 miljoen uh, richting het voetbal is. Maar ja, er zijn ook andere evenementen die daar dan door getroffen worden. Want uh, ja, de Tour de France, dus ik zie wat erin... Frankrijk wordt ingezet aan politie en dat zou evenementen uh, moeten gaan betalen. Dan uh, kun je de Tour de France ook wel vergeten, denk ik. Is er overleg met andere collega's op dit moment? Ja, we hebben van de week, uh, daarom is het ook zo actueel, uh, die maatregelen besproken. En de KVB heeft dat voor ons doorgerekend, want die beschikt natuurlijk over alle zeist van alle clubs. Ja, en die, uh, die heeft de alarmklok uh, geluid. En de grote clubs waren bij elkaar in Zeist en zijn zich allemaal een hoedje geschrokken. Ik krijg je heel veel sterkte. Dank je wel. de Radio 1 Sportzomerbus. De bus, die rijdt door Zuid-Limburg. Vanochtend stond hij meen ik, in IJsden op een parkeerplaats. Daar, Mark Robin Visser, tussen vakantiegangers en hun caravans. En nu eh, een stukje verderop in Maastricht. Mark Robin, wat valt daar te beleven? Nou ja goed, misschien, ik weet niet of dat je zelf al op vakantie gaat met de auto en de caravan, maar uh, <laughs> dit is zo ongeveer de laatste bottleneck. Hè? Je had vroeger Eindhoven, Maastricht en dan moest je door Luik en dat was één mm. grote toestand. Eindhoven is inmiddels uh, opgelost, dan kan je lekker doorrijden. En hier in Maastricht, uh, daar is het nog even aansluiten geblazen. En als je dan uit je autootje om je heen kijkt, dan zie je dat hier ontzettend gewerkt wordt. Nu zelfs ook op zaterdag. Ik ga eens even vragen aan meneer Prompers, de projectdirecteur van... Uh, dit gebeuren hier, dit gaat het hele weekend door? Ja, dus zo hard wordt er gewerkt om vooral onze planning te halen en die is erop gericht dat we eind 2016 hier een gestapelde tunnel hebben... waarbij het transitverkeer, dus voor de automobilist... die nu bij die stop ligt de de komt, rechtstreeks kan doorrijden zonder belemmeringen... richting Luik en naar zijn vakantieadres. We ja. hopen die stagnatie die nu er is... dat hij die tijd gebruikt toch voor een bezoekje aan de stad Maastricht. Ja, jij ja zegt, we zijn hier niet van de VVV, toch? <laughs> nou, meegenomen. <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Wethouder, wethouder Nus die is hier ook gekomen. Uh, een tunnel, dat is duidelijk, maar niet zomaar een tunnel... Zeker niet zomaar een tunnel. Een dat is, echte Maastrichtse tunnel. Wordt het. het is een Maastrichtse tunnel. En hoe doen we dat dan? En Dat doen we dan door deze tunnel te graven. Eigenlijk dwars door de woongebieden. Ja. Maar ik wou het even over die tunnel hebben. Want ja. die heeft verdiepingen. Hè? Dat die kennen heeft, wij niet. Ja, die oh. heeft inderdaad een, een, twee verdiepingen. Het verkeer dat van noord naar zuid gaat. En niet in de stad hoeft te zijn. Neemt de benedenverdieping. Die gaat helemaal onderdoor. Helemaal onderdoor. Dus over een paar jaar met de caravan dan zien we niks meer van de stad. Dan zie je niets meer van de stad. Maar heel veel mensen willen toch naar de stad. En die nemen dan de bovenste verdieping. En dan is dan de verbinding met de stad op die manier mooi geregeld. Ja. Dit is een miljardenproject. We kunnen het vergelijken met zoiets als de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, daar zie je dat het met de kosten nog alles misgaat. Meneer de projectdirecteur, hoe staat het er hiervoor? Ja, we hebben 1 miljard beschikbaar. Uh, en in dit geval hebben we een andere methode toegepast dan traditioneel. Traditioneel is hè, dat de opdrachtgever een plantje maakt op bestek. Dat snapt de aannemer dan niet. En die zit elke dag met meer en minder werk. Uh, en wie zegt doen. dan van het wordt duurder? En hier is het dus dat we een aanbesteding hebben waarbij de markt plannen heeft gemaakt op basis van de visie die we hadden. Dus het is het plan van de markt. In die aanbesteding van een jaar hebben we ook alle risico's langsgelopen. En dat is een van de punten waardoor we denken dat we het wel beheersbaar hebben. En inmiddels zijn we anderhalf jaar aan de uitvoering. Dus zowel qua tijd als qua budget. Likken we keurig binnen de kaders die we ons gesteld hebben. En dan proberen we vol te houden. Er is mij verteld dat hier momenteel zo'n zes tot zevenhonderd mensen aan het werk zijn eh, dagelijks. Maar meneer de wethouder, ik begrijp dus dat Maastricht helemaal is overgeleverd aan marktpartijen. Nou, Heeft dat... u nog wel iets in de melk te brokkelen? Nou, absoluut, we hebben van tevoren iets in de melk te brokkelen gehad... Voor wat betreft ja. de werknemers. We hebben afgesproken dat uh, de regionale bedrijven... dat die hier worden ingeschakeld. En uh, dat is wat betreft de werkgelegenheid hier in Zuid-Limburg... een uh, hele mooie zaak. Ja. En nu wordt het dan straks een toltunnel, want die markt die wil natuurlijk zijn geld... Nee, het wordt geen tontel. Echt of niet? Nee, wij niet in elk geval. Maar je weet nooit wat een landelijk beleid oh, gaat daar doen. daar krijgen we het al. Nee, nee. Dus <lacht> ja, ik ga niet over de politiek. Nee, deze weg wordt uh, volledig gefinancierd door een stuk publiek geld, 750 miljoen. En de rest komen de ja. private middelen. En dan is hij klaar en dan functioneert hij. Nou ja goed, je kan het je nou nog bijna niet voorstellen als je hier om je heen kijkt. Maar de onderste tunnel is het voor het transitverkeer, voor het doorgaande ja. verkeer. Dan komt er nog een tunnel boven voor het lokale verkeer. Ja, voor het lokale verkeer. En daarboven... Nou, dan wordt het prachtig. Daarboven komen... nou is het maaiveld. Precies. Daar komen in elk geval 2000 lindenbomen. Het wordt hier een uh, oase van rust. Wanneer wordt het wordt een paradijs rond? op aarde. Nou, bijna. bijna. Dan sta je hier en dan trilt de grond zo van al die vrachtwagens die er onderdoor knallen. Je zult er helemaal niks van merken. Helemaal nee. niets. Nee, zeker niet. Wanneer uh, is het klaar, meneer de wethouder? Wanneer nou, gaan we feest vieren? We gaan feest vieren. Nou, we hebben nog één klein uh, probleem. Oh, het is nou, of... komt het, nou komt het... Ja, uh... we hebben nog één probleem voor wat betreft uh, het feestje. Oh. Doen we dat nu op 16 december s ochtends vieren... of doen we het nu op 16 december s middags vieren? Uh, welk jaar hebben we het over? Dan hebben we het over 2016. Uh, 16 december zegt u 2016? Ja. Dat heeft. ochtends of smiddags? Ja. Dan, is dat, dat wordt... uw marge? Uh, dat is mijn marge, ja. Inderdaad. Maar u weet zeker dat het dan klaar is? Dan is het echt klaar. Dit betekent dus voor de bewoners, want we zitten hier wel gewoon echt... Er staan hier fletjes vlak langs ja. de weg, hè? Dat die nog een paar jaar moeten volhouden. Ja, ja, precies. Ik heb het ook wel eens zo uitgedrukt. In het begin hebben we al moeten, moeten brommen, hoor. Ja. Um, het is niet niks wat hier gebeurt, nee, hoor. Nee, nee, precies. Er zijn, uh, het is tussen de woonwijken. Hier worden kindjes geboren. Hier overlijden mensen. Hier moeten mensen vroeg naar hun werk. Ja. Hier moeten de kinderen naar school kunnen. Dus dat hebben we heel goed met elkaar moeten afspreken hoe ja. we daarmee omgaan. Ik wens jullie veel succes. Ja, dankjewel. Vroeg uh, en stimuleert. <laughs> Louis Prompers, projectdirecteur en Albert Nuss, de wethouder. Groeten uit Maastricht. Ja, dat is iets wat in 2016 klaar moet zijn op 16 december. Dit moet klaar zijn in de namiddag. En uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat in deze etappe. Gio, uh, hoe is het met de Nederlanders? Ja, die Nederlanders die zitten voor zover ze nog aanwezig zijn in het peloton. We weten het, Maarten Chalingi er dus eerder deze week uit. En gisteren Wout Poels uiteindelijk ja, verkreukeld met tussen aanlegstekens afgevoerd naar het ziekenhuis. Met al die verwondingen. Dat is de stand van zaken bij de Nederlanders. Maar de rest rijdt in het peloton en ja, ligt toch wel min of meer zijn wonden. Want de, de gevolgen van die valpartij gisteren... ze waren misschien niet eens zo ernstig voor die andere Nederlanders. Maar schaafwonden, je gaat daar later last van krijgen. Je gaat vooral last krijgen op het moment dat die wonden weer langzamer gaan helen. Dan gaat het trekken, dan zit je niet lekker op de fiets. En dat zal het gevoel zijn bij de meeste Nederlanders... die gisteren bij die valpartij betrokken waren. Zij rijden in het peloton, zij nog wel. Want inmiddels hebben we weer een nieuwe opgave gekregen... Anthony de la Een man die we al twee keer eerder deze toer in een ontsnapping zagen. Een Fransman van de ploeg Soer Sojasun. Hij uh, heeft uh, de pijp aan maten gegeven. na een aantal kilometers in deze etappe. Omdat hij toch te veel last heeft van zijn pols. na die val van gisteren. En wat blijkt, die pols is gewoon gebroken. Dan kun je zien wat voor harde jongens dat zijn. Ze stappen gewoon weer met een gebroken pols op de fiets. De pols van Luis Leon Sanchez. daar zal het wel beter mee gaan. Want anders reed hij niet in de kopgroep. Hij viel helemaal in het begin van de toer. in de allereerste etappe. Heeft uh, dagenlang als een doodvogeltje aan de achterkant van het peloton meegereden. Maar blijkbaar voelt hij zich nu goed genoeg om in elk geval... in die kopgroep mee te rijden. De kopgroep die een voorsprong heeft van 5 minuten en 30 seconden. En het zou wel eens kunnen zijn dat ze bij Rabo denken... weet je wat, we sturen Sanchez vooruit als bruggenhoofd... zodat als er straks aan die klim begonnen kan worden... dat dan misschien Mollema, Geesink, wie weet dat die dan vooruit kunnen springen en nog iets hebben aan Sanchez. Dat zullen we allemaal straks zien. Voorlopig is het 5 minuten en 30 seconden... en is er de, de, inmiddels, even kijken, 68,1 seconden afgelegd. Ik heb iets heel vreemds. Als ik wakker word s'nachts en ik denk aan paarden... denk ik aan Ed van der Bent en die heeft dan altijd wat te melden. Ed, wat heb je te melden op het gebied van de springeruiters? Jack, goedemiddag. Ja, zeker wat te melden. Want uh, er is hier door Rob Herens de bondscoach van de Nederlandse springruiters uh, nu bepaald. Het bericht zal elk moment uitgaan wie er meegaan als kwartet naar uh, Londen bij de Spelen. En dat is dan Gerko Scheurder met het paard Eurocommerce Londen of het paard Eurocommerce New Orleans. Dat is nog uh, ter beslissing van de ruiter welke van die twee, luxe positie zou je zeggen, die dan mee kan nemen. Verder Mark Houtsager, die was uh, beste Nederlander in Hongkong bij de Spelen van Beijing. En met zijn paard Sterrehof Stamino gaat hij naar Londen. En daar Daarmee won hij twee weken geleden op de grote prijs van Rotterdam. Dan de Nederlandse kampioen Jur Vrieling met VDL Boe Baloo. Dat is zijn uh, debuut voor de Olympische Spelen. Hij was er uh, bij als teamlid bij het uh, WK in Kentucky twee jaar geleden. En uh, dan Michael van der Vleuten. Uh, eerder al in een EK-team vertegenwoordigd... maar een Olympisch debuut met VDL groep Verdi. Daar moeten we toch iets bij zeggen... bij de landenwedstrijd donderdag haalt. In de tweede mars ging hij met dit paard niet van start. paard voelde niet goed. Volgens uh, omstanders zou paard zich verstapt hebben. Maar blijkbaar is dat... Dus op geen enkele manier een blessure of zo gevolgen, Zodat er een afvaardiging in gevaar zou komen voor Londen. En wie dan meereizend reserve wordt, net als in Hongkong. Dat is Leon Thijssen met Thijssen. Dat is de samenstelling van het kwartet plus de meele reserve voor Londen. Het heeft een van de, heeft de regisseur tegen jou gezegd dat je snel moest praten. Je mag wat mij betreft best rustig even uitleggen. Krijgen we nog een rechtszaak? Is er nog een ruiter teleurgesteld? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik, ik moest het snel doen, vandaar. Nee, dus, gewoon doe uh, maar rustig <laughs> aan, hoor. Nee, je volgt uh, geen rechtszaak uh, in, in, in deze uh, tak van, uh, van sport. En ook wat betreft de dressuur uh, is uh, het bekend wie de vierde wordt. Althans voor de individuele deelname. Want het drietal uh, wat voor het landenklassement dressuur gaat, was al bekend. Maar uh, Patrick van der Meer hebben uh, we eerder kunnen melden. Die, zal, die heeft de strijd hier gewonnen tegen Imke Schellekens-Bartels. En die zal het, uh, het viertal uh, completeren, dat voor de dressuur. En zijn we kansrijk met deze groep? Met uh, deze groep uh, zijn we uh, zeker nog wel kansrijk. Dus ik denk dat er individueel bij het springen wel zo'n 20-25 oh. graden om podiumplekken strijden. En voor wat betreft de landen een stuk of zes. Dankjewel. Ed. Ik moet snel of foutloos. Ja, ja, ja. ja zo ik ik zat, jij, ga jij maar door in de barage dan. We gaan naar Marieke Jager. Hè? Tweede nummer live uh, zingen. Wat wordt het, uh, Marieke? Dit wordt uh, het vrolijkste liedje wat ik heb. Van deze middag? Uh, van deze middag ook. Uh, honey, oh. honey. Nou, dan houd uh, ik de extra worden. belangstelling. Laten we oh, het er mee. Ja. Nou, ja. gezellig. Ja. Dankjewel. Het echt helemaal voor me. Oké, okay. komt-ie, <laughs> Honey, honey, look at me now. I can see the world from here. I've been searching. I've been waiting through the mud Only for you. And your secret lonely heart. Honey, honey, look what you've done I'm lost in my mind Chasing the birds and the bees all the time Oh boy, let your secret heart be mine Give me more of your love Give me a little, little, little bit more Give me more of your love A little, little, little bit more Steady, brave as a knight. I would kill the mighty dragon for you. Oh, look at us go! What a fight! What a show! But there's really nothing to it all. Oh boy, let your secret heart be mine. Give me more of your love. Give me a little, little, little bit more. Give me more of your love. A little, little. you're shy when I'm getting closer. Don't fool marieke dat je een tijdje door Australië bent uh, getrokken. Ja. Uh, heb jij veel inspiratie opgedaan door het land en dat vertaalt in muziek? Uh, niet direct door het land, maar ik heb daar gewoon... Uh, ja, dat was echt uh, een van de betere tijden van mijn leven. En ik heb daar gitaar leren spelen, vooral. Ja, ja. Dus ik had de gitaar mee, maar ik kon niet zoveel. Maar ook niet door de atmosfeer? Want ik zie jou zo met de gitaar bij IS Rock zitten... met de zonsondergang en ja. uh, nog rokend, bij wijze van spreken... en dan, ja. en dan zoiets in je hoofd krijgen. Ja, dat veertje, dat, uh, dat, ja, dat, daar hou ik nog steeds van. Dus ik denk wel dat, uh, dat zijn, ja. overal het. Het uh, moet ergens in je is in leven Mooi nummer. Mooi nummer. Dankjewel. Dat was het uh, vrolijkste nummer. Ramio 1, Sportclover, Tourmuseum. Het toermuseum Jack. We zijn een museum aan het opbouwen sinds een paar zaterdagen. Daar hangen al de, de bergtruien uh, van Rooks en Teunissen. En uh, daar zit de zweetlucht nog aan van de, de etappes. Daar hoog op uh, Alpen us achtige uh, Croix de Vers en zo. En dit is de helm. Tja. Wat denk jij? Ja, het is, een, het is een gele helm. Het is een bijzondere helm. Van ja. Een bijzonder man. Er zat een uh, bijzonder hoofd onder. Hè? Heb jij met hem gewerkt? Jazeker. Ja, zeker. We zijn samen met de Spelen van uh, Lake Placid uh, geweest. En okay. Sa Sarajevo en een uh, paar Italans. Maar jij meer dan misschien nog wel? Ja, ik ontmoette hem toen ik begon bij de televisie, bij 72, 72 bij Tros Televisie. Theo, komen hè? Gaan ja. we het over? Bijzonder mens. Bijzonder mens, uh, rappe spreker entertainer op de radio, puur sang. Ja, hij bedacht wel eens wat. Ja, hij, hij, nou ja, hij maakte wel, de, laten we zeggen, de, de, voor jou de gezelligheid op... Uh, ja, maar hij in de goede lokale er was nog weinig controle. controle ja, dat was zijn televisie. grote voordeel. Hè? Hij maar was een, hij was geweldig. van tong en met een uh, gewillige uh, fantasie. Zullen we hem even laten horen? Ja, Theo. Ik denk maar, maar van je overkomst dat Peter Winnen is gedemarreerd. Peter Winnen voelde waarschijnlijk die adem. En ik zeg wel eens meer die hete adem van zijn achtervolger. In dit geval Jean-René Bernardot. Peter Winnen in zijn eentje vleugelend. Net als vorig jaar op de Alt-US. En hij meteen heeft die 30, 40 meter voorsprong op Johan van der Velden. Wat zullen we nou krijgen? Ik heb al even de hele betoond dat Peter Winnen zich schuil heeft gehouden. Zich even verstopt in de kopgroep van vijf. Hij had waarschijnlijk met krachten over. En dan gaat hij alleen. Rozig onder de gloeiende zon. Peter Winnen uit IJsselstein bij Verraai. Gaat hij dan weer een overwinning boeken. De voorsprong op het peloton van Belarino bedraagt twee minuten. De voorsprong van, uh, van Peter Winnen op hier op Johan van der Velde bedraagt ongeveer. Pak weg 15 seconden. Nu. Even langs de kant van de weg staan, he, met de chronometer in de ja, hand. Ja, maar het is toch wel knap, he, want ik heb dan in, ge in gedachten vaak de dingen die hij aan het verzinnen was bij wijze van spreken. Ja. Maar als je hier hoort, hij geeft precies aan wat, bad, waar, bad, bad. hoe en wat. Ja, dat is echt geweldig, geweldig. Een grootmeester van het woord, van de fantasie, van de verbaliteit. Uh, nog even, uh, ja, hij zat met die, met die helm die ik nu in mijn hand heb. Uh, achter op de motor bij Raymond Nakka. heb ik ook nog wel eens gedaan bij een Marathon. Ja. Dat, was heel bijzonder. dat was echt fantastisch. Drie man. weken lang door Frankrijk rusten. Ja. En dan vragen we Monsieur Lévitant, ça va? <laughs> ja, ja, nou, je hoort ja. het wel, hè? Want ja. ik geloof niet dat hij veel Frans sprak. Nee, nee, nee, nee, nee zeker nee. niet. Maar dan ging het goed in ieder geval. We moeten nog even aan Gio vragen. Guillaume, jij nog een herinnering aan de legendarische Theo? Ja, veel herinneringen. Ik heb hem niet als collega meegemaakt. Maar ik zat ooit voor het eerst voor een blad zat ik in de Amstel Gold Race. En we reden over een brug en konden in de verte het peloton zien rijden. Een beetje traditioneel beeld natuurlijk, ook van Theo Komen. Want op de radio hadden wij Theo opstaan. En dat, was, dat klonk fantastisch. Hij maakte er een geweldig spektakel van, terwijl er helemaal niets gebeurde in dat peloton. Nou, 10 seconden Tom. 10 seconden. Ja, ze kunnen dus zo bellen hè. 0800-1121 voor klagen en vragen. Iets oh. gesprek met Van het Hek. 0800-1121. De lijden gaat nu open. Kan ik over jou klagen? Jij kan ook over mij klagen. Ja. Moet je wel bellen ik even uit. De Oranje Soap in de Radio 1 sportshow. Ik heb gisteravond bingo uit in het pleintje. En daarna ik 27 euro. En daarna nog een keer wat even. <laughs>